Hare grootheid is er weer in geslaagd een wonderbaarlijk kinderdodend tovermiddel te brouwen. Hoe wordt het gemaakt, Ja, brouillantheid? Stilte. Heb geduld. Eerst zal ik jullie lekken hoe het werkt. Mijn formule 86 Moizenmaker met vertraagde werking. Luister goed. Ik ben zo'n jongenaar ooit. Moizenmaker met vertraagde werking is een groene vloeistof en één druppeltje ervan in ieder chocolaatje of snoepje is meer dan voldoende. Dan gebeurt er dit. Kind eet chocolaatje met moizenmakerdrank met vertraagde werking erin. Kind gaat naar huis. Voelt zich prima. Kind ...gaat naar bed... ...voelt zich nog steeds prima. Kind wordt zocht en zwakker... ...is nog steeds in orde. Kind gaat naar school... ...voelt zich nog altijd prima. De formule werkt vertraagd... ...en doet dus nog niets. Ik hou het. Ik hou Ik ga maar wanneer begint het te werken? Het begint te werken om negen uur precies. Als kind op school aankomt. Nou, kind komt op school. Moisemaker met vertraagde werking begint meteen te werken. Kind begint te krimpen. Kind krijgt overal haar. Kind krijgt een staart. Alles gebeurt precies 26 seconden. Na 26 seconden is kind geen kind meer. is moois geworden. Wat gebeurt er dan op school? Au de beckel! fallen, worden de voorst geen gehaald. Moisse fallen, Moisse fallen! En... Kaas! Kaas! Kom Und weiß rond en halen meer Mäusefallen, fallen en die füllen ze met Kaas. Mäusen knabbelen van de kaas! <lacht> Mäusen vallen! Klappen dicht! <lacht> <lacht> <lacht> Overal in Engeland, op alle Engelse scholen, klinkt het geluid van Mäusen vallen die dicht klappen! <lacht> Wot braad hun hoid. Schil ze, veel ze, pak ze, bak ze. Kook ze, stoof ze, hak ze, prak ze. Snij je, rij roer ze, stam ze. Gooi je, smijt en kwak ze in het vuur. Geef ze een betoverd snoepje bij de thee. Zeg, eet maar op. Of wou je er twee. Prop ze maar vol met lekkers dat kleeft. Zorg dat je ze ook voor onderweg iets geeft. De volgende dag gaan vol jol In het hele land de kinders naar school. De een voelt zich niet lekker en raakt voor de kaart en zegt, oh jongens, ik krijg een staart. De ander komt kijken en roept, nee, maar maar mij goed nu plotseling overal haar. En de ander die roept, oh, wat zien we eruit? We hebben zelf snorhaar op onze snuit. Dan krijgen zij ook nog vier korte poten. Het gebeurt alle kindertjes, kleine en grote. Na plotseling van je hup, één, twee, nergens kindertjes meer, oh nee Op school krioelen muizen op de grond Ze rennen door de klas in het rond De juffen en de meesten zijn radeloos Want wat is er in vredesam aan de hand? Ze staan op de tafel, ze roepen dan nooit Ga weg, vissen muizen, jullie moeten er ooit. <laughs> halt muizen vallen, doe nou snel En neem ook wat kaas mee, dat lusten ze wel Kijk, daar zijn de vallen en iedere vallen klappen de klap, heel hard dicht met de knal De muizen vallen hebben een krachtige veer De veren die kraken, de muis is niet meer wat een heerlijke om aan Du hoor het klinkt als muziek in onze oren. Ah! Door de muisen, zover so het ook reikt, een hoge stapel waar je ook kijkt. Van de meester die zoeken en zoeken, maar nergens een kind in, gaat in hoek en hoeken. Onderwijzers die klare stenen benen, waar zijn die kindertjes doorheen? Het loopt tegen tien en zegt wel: heb ik ooit zo laat komen? Ze anders nooit. Arme onderwijzers, ze voelen zich vreemd. Ze zitten wat lezen, wat een enkeling neemt. Wat verveling hoevelingen bezig men gaat in de slag. De mooiste te vegen en kan ze dag. Alle heksen juichen en huisen de vlag. <laughs> Kinderen ze uit, hun boten, braten, hout. ze, velsen, ze, bakken ze, kook ze, stoofen ze, hak ze, prakken ze. Snij je ze, Gooien, ze in het Wat Wat de de Wat is